op zaterdag.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 Voor Zandvoort en de regio. Je kan hier bijna niet meer lopen, Albertjan. Van alle vlaggetjes, toeters en Joer, jongen, weet ik veel jongen, wat. Jongen. Ben, ik rood, oh, ben ik al blij dat ik rood haar heb, dus doe ik niks meer aan te nee, doen. Nee, dat bedoel ik. Nou, goedemiddag goed. luisteraars en uh, goedemiddag Albertjan. Daar Daarop. zijn we weer. Rob, luisteraars. Ja, wederom drie uur live ZFM vanaf het uh, Gasthuisplein. En Maurice deed goed, hè, tussen 12 en 2. Die was met acht dingen tegelijk bezig. Ja, goed, nou, applausje oh, daarvoor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 En een lekker weekend hier in Zandvoort Gaat helemaal goed komen, denk ik. De Masters en mooi weer, druk ja. op het strand. Maar nog even, we proberen Lex de, onze weerman te bellen, maar die, die laat het even afweten. Ja, Lex, als je ons zo dadelijk even wil bellen. We hebben eerst even iemand anders, Ger Groenendaal in de studio. Goedemiddag, Ger. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, Ger. Goedemiddag, luisteraars van CFM. Wat ga jij morgen doen? Uh, nou, ik ga morgen spelen. Waar? Op het... Uh...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 Dus dat okay. kan helemaal leuk worden. Okay. Dus om half twee ga je beginnen. Half twee, ja. Half twee tot, uh, tot vier uur. Sorry ja, hoor, dat was Onze ingang. weerman, hè, waarschijnlijk. Online, ja. Hij oh, belt zometeen weer. Oké, okay, helemaal goed. De verbinding is niet optimaal. Dus. Goed, waar we nee, okay. half twee morgenmiddag. Half twee tot Toegang vier vier uur. gratis. Toegang gratis en lekker zonnetje erbij. Lekker beetje ja. dus evergreens, swingende muziek. Ja, dat doen we. Lekker sfeertje. Trouwens, jij weet het, jij kan, jij kan ons niet meerdere keren gehoord. Dus ja. uh... Nee, een aanrader. Dus. Heel okay. gezellig. Wij zijn er morgen. Goed, in het centrum hartstikke leuk. Van Zandvoort. Veel A plezier. Oké, okay, dankjewel, ergens. Jongens, Dankjewel voor de gelegenheid dat we dat even, even mogen aankondigen. En Geen probleem. Tot Oké, dankjewel. Okay, dankjewel. Gerrit, tot, tot morgen. Morgen, ja. dus vanaf half twee in de muziekpavillon hier in Zandvoort. Jij Dan droom ik dat jij en niet meer zal zijn. Dat ik alleen ben, alleen en heel klein.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 Yeah En voor het weer van vandaag en de komende dagen gaan we snel over naar Lex van Ooren. van Vanaf het strand hè Lex, goedemiddag. Ja, vanaf het strand. Maar ik, we hadden een probleempje, Rob. Uh, ik denk dat die provider waar ik bij zit, dat die een beetje overbelast is. Oké, okay, ja, we konden je heel slecht bereiken. Ja, dat dus, uh... is een beetje onbereikbaar. Nou, gelukkig gaat het nu helemaal goed uh, Lex. Ja, het is uh, de drukte natuurlijk uh, Rob. Ja, want het is druk op het strand zeker hè. Het is uh, mierenhopen jongen. jongen, jonge, maar wel onwijs gezellig natuurlijk. Ja, heel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 Dat bedoel ik, ja. daar heb jij weer een punt. Ja. Hé hey Lex, geniet van het mooie weer van vandaag. En een fijne dag verder, hè? Ja, ja jij, jij ook, hè? Jij ook, geniet van het zonnetje op het Zandvoortse strand. Okay. Wat willen we nou nog weer, hè? Dankjewel, Lex. Ja. En volgende week is Lex er uiteraard weer zo rond half drie bij Zandvoort op zaterdag. Ja, ons Oh, zal die bij ons zijn.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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. In de laatste dagen van de verkiezingscampagne richten de PvdA en de VVD hun pijlen op elkaar. PvdA-leider Cohen vindt dat de keuze op 9 juni gaat tussen een kabinet onder zijn leiding of een kabinet Rutte. En in die laatste combinatie is ook een vicepremierschap van PVV-leider Wilders mogelijk, zei Cohen in Utrecht. Volgens hem gaat het erom of de mensen kiezen voor één Nederland of voor een verdergaande tweedeling. Hij vindt dat in de plannen van Rutte mensen uit elkaar worden gedreven. Rutte waarschuwt op zijn beurt juist tegen de PvdA. Volgens hem bestaat nog steeds het risico dat die partij de grootste wordt. Hij vindt dat de PvdA een desastreus economisch beleid voert en een paars kabinet noemde hij ver weg.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 waardoor steden en dorpen zijn ondergelopen. Premier Fizzo heeft zijn verkiezingscampagne onderbroken om de getroffen gebieden te bezoeken. Keeper Edwin van der Sar heeft voorafgaand aan de wedstrijd van Oranje tegen Hongarije een koninklijke onderscheiding gekregen. Van der Sar nam afscheid en kreeg uit handen van minister Klink een linkje. Van der Sar stond 130 keer voor Oranje in het doel en is daarmee record international. Hij werd benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.